Zeven uur onderduif Nederwit met het NOS-journaal. De bezuinigingen op het passend onderwijs en de boete voor langstudeerders worden een jaar uitgesteld. Dat hebben minister Van Bijsterveld en staatssecretaris Zijlstra bekendgemaakt. De coalitie heeft daarover onderhandeld met de SGP die op het uitstel aandrong. De hele dag is achter de schermen aan een compromis gewerkt. De SGP is waarschijnlijk nodig voor een meerderheid in de Eerste Kamer. De maatregel om studenten die meer dan een jaar studievertraging oplopen een boete te geven... gaat niet al het komende studiejaar in, maar in 2012. En de bezuiniging op het passend onderwijs wordt niet alleen een jaar opgeschoven... maar ook geleidelijker ingevoerd. Volgens het kabinet is de zorgvuldigheid daarmee gediend. In de Amsterdam Arena begint rond deze tijd een benefietavond voor Japan. Onder het motto Nederland helpt Japan zijn er optredens van onder meer de toppers... kinderen voor kinderen en het nationale ballet. Om half negen begint een benefietwedstrijd tussen Ajax en de Japanse eredivisieclub Shimizu S-Pals. De benefietoptredens zijn live te volgen via Nederland 1. Van de wedstrijd wordt een samenvatting uitgezonden. Het Rode Kruis heeft voor de slachtoffers van de aardbeving en de tsunami giro nummer 6868 geopend. De voorlopige opbrengst wordt later vanavond bekend. Het geld is bedoeld voor medicijnen en dekens, maar ook voor het bouwen van opvangcentra en het aanleggen van wc's. De politie heeft in een huis in Nijmegen zeker twintig mortieren en raketten gevonden. Er lag ook veel klein materieel zoals handgranaten en kogels. Alle munitie komt uit de Tweede Wereldoorlog en is door de explosieve opruimingsdienst verwijderd. Het grote materieel wordt vanavond op een geheime locatie tot ontploffing gebracht. De twee bewoners van het huis in Nijmegen, een man van 26 en een vrouw van 22, zijn gearresteerd. Dan het weer vanavond in het zuiden en westen toenemende bewolking. Elders vrij helder en minima rond het vriespunt. Morgen vrij veel bewolking. Het wordt dan met 12 graden aan zee en 16 in het binnenland wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal. ANEBE verkeersinformatie. De avondspits is voorbij. Op een paar uitzonderingen na. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag, tussen Roedevarensveen en Hoogmade, 5 kilometer fieden. De A12 van Den Haag naar Utrecht, tussen de Meren en knopend Lunetten, 7, daar is een ongeluk gebeurd. Op de hoofdrijbaan is de linkerrijstrook dicht. De A27 naar Breda, bij de brug bij Gorkum 2, en de A76 Heerle richting de Belgische grens, tussen Schinnen en de Belgische grens, 8 kilometer. Dat komt door werkzaamheden.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 Wie kent ze niet? Ex-politici die er maar niet in slagen weer aan de slag te komen... maar daar had onze gast geen last van... want na zijn politieke loopbaan werd hij vrijwel meteen... Advocacy Director Seksuele Minderheden voor Human Rights Watch. En nu debuteert hij als trailerschrijver met Moord en Brand waarin een vooraanstaand politicus wordt vermoord. En dat zou toch niet. Hier is Boris Dietrich. Uw presentator is Petra Possel. Goedenavond bij Kunstdag van woensdag 13 april... het Cultuur en Mediaprogramma van de NCR. We zijn er vier keer per week van maandag tot en met donderdag op Radio 1. Boris Dietrich, welkom. Dankjewel. Vers net terug uit Den Haag, woonachtig te New York... Hoe was het om terug te zijn daar op die plek waar het allemaal gebeurde vroeger? Het was wel leuk eigenlijk om daar um, een beetje rond te lopen. Nou kom ik eens in de zoveel maanden wel in Den Haag. En, en meestal eigenlijk nu voor mijn werk, voor Human Rights Watch. Maar het is altijd leuk om daar te zijn en dan even wat uh, oud-collega's te spreken ook. Kent de portier u nog? Ja. Ja, dus je ja. hoeft niet met pasjes. En... Ik mocht zelfs. Ik had een tas bij me en die hoefde ik niet eens open te maken. Terwijl u te... zo'n zo gevaarlijke man kunnen zijn. Precies. Want ja. in uw boek bedenkt u zulke gevaarlijke complotten. Ja. Uh, niets menselijks is u vreemd. Zo Absoluut. Te zien. Ja. ja. Ik heb het allemaal zelf bedacht. Dus het had allemaal waar kunnen zijn. U heeft dus... een lief gezicht, maar, u heeft... <laughs> maar wat erachter zit. Zo is dat. Ja, een façade en... is dat allemaal. En maar is dat er ook nog een beetje politiek aan vast? Uh, heeft u gesprekken gevoerd waar wij iets van. Mogen of moeten weten? Um, ik heb hele interessante gesprekken gevoerd en daar mag u niks van weten. Ach, lekker, lekker? Ja, maar, leuk hè. is dat, hè? Maar u ja. heeft mij net wel toevertrouwd, en dat zal toch niet zonder reden zijn, dat u net met uh, Kathleen Ferry gesproken heeft van het CDA? Dat klopt, maar over oh. de inhoud van het gesprek zeg ja. ik helemaal niks. Maar u bent, want u bent ook. Uh, een keertje met haar uh, in, een, in een vrij beroerde positie geweest. 2004 ja. was dat, hè? Ja, inderdaad. Laat ik maar meteen zeggen wat dat was. Anders denken mensen uh, verkeerde <lacht> dingen. Wij zijn samen naar <lacht> Cuba naar Norden, gegaan... Ja. <lacht> omdat we daar met dissidenten wilden spreken ja. over mensenrechten... en de ja. schendingen van mensenrechten. En dat deden we samen met een Spaans parlementslid. En wat wij niet wisten is dat het Spaanse parlementslid... Uh, de dag van uh, vertrek of de dag voor het vertrek een in het vragenuurtje in Madrid... in het parlement over de reis naar Cuba had gesproken. Dus de Cubanen luisteren mee en die wisten dus dat wij eraan kwamen... en dat we met dissidenten zouden spreken. Dus wij, wij zijn toen gearresteerd op het vliegveld en in een cel gezet... en een paar uur daar uh, uh, hebben we moeten verblijven. En toen werden we het land uitgezet en persona non grata verklaard. En, en, en duurt dat uh, nog steeds voort eigenlijk? Eigenlijk weet ik dat niet, want uh, ik ben niet meer... Uh, terug geweest in Cuba. Ik was daarvoor op vakantie geweest en had dus die, ja. uh, tijdens mijn vakantiedissidenten gesproken en dit was een, een vervolg op die reis. Ja. Um, ik ben dus nooit meer terug geweest dus dat weet ik eigenlijk niet. Ook geen behoefte meer om terug te gaan misschien? Uh, nou, ik vind uh, het is een heel pijnlijk land want ik ben daar dus uh, één keer uh, op vakantie geweest maar heb heel veel mensen gesproken en de onderdrukking daar is enorm. Dus uh, ja, dat ging mij wel aan het hart en dat was eigenlijk ook de reden om die tweede reis te ja. plannen. Want bijvoorbeeld als het het onderwerp gaat waar, waar, waar u... He, u werkt nu voor, Human Rights Watch... Uh, dan bent u bezig met het lot en, en de vrijheden... of misschien zelfs beperkingen van homoseksuelen... van transgenders, van biseksuelen, van lesbiennes. Uh, heeft u enig zicht op de situatie in Cuba aangaande ja, dit? Ja, uh, zeker. Uh, de minister die daarvoor verantwoordelijk is... is een familielid van uh, de Castro's. En die... Uh, hij heeft af en toe mooie toespraken... waarin het lijkt alsof Cuba uh, die rechten ondersteunt... en uh -huh. mensenrechten eerbiedigt uh, voor seksuele minderheden. Maar de praktijk is anders. Dus, uh, de, uh, dat geldt trouwens voor een heleboel landen. Hoor. Daar is Cuba geen uitzondering nee. in. Maar dat is toch een beetje doublespeak. Het, het een wordt gezegd, het ander wordt gedaan... En uh, ja, het is toch lastig om daar verandering in te krijgen. Want dan moet je gaan in een grijs gebied gaan manoeuvreren eigenlijk. Ja, en je, wij als Human Rights Watch willen altijd samenwerken... met organisaties uh, die daar in het land zelf gevestigd zijn. Omdat het hun agenda is. En wij mm -hmm. gaan niet even uit New York vertellen uh, hoe het allemaal moet... Wat wij wel doen, is hun ondersteunen in hun um, um, streven naar gelijkberechtiging en ja. non-discriminatie. En dat is in zo'n land heel erg lastig. Ja. Ik wil met u nog even voordat we uh, uw boek ingaan, waar acht prachtige intriges in uh, verwerkt zijn en ook het hele Haagse leven aan de orde komt. Dus ik hoop dat ook heel Den Haag meeluistert. Lijkt me wel leuk. <laughs> uh, zou ik even wat dingen uit de actualiteit, uit de waan van de dag, de waan van de dag, niet uit New York, hoor, die gewoon in Nederland nu voor willen leggen. Uh, Ajax zou drie punten in mindering moeten krijgen als de supporters op de tribune over Joden-Joden skanderen. Dat vindt uh, clubvoorzitter Uri uh, Coronel. En die zegt dat bij uh, RTV Noord-Holland. Hij zegt een goed gesprek over deze zaak heeft helemaal geen zin. Harde maatregelen wel. Bij drie punten in mindering is het snel over. Dat is een hele harde maatregel. Zeker. Ik... Uh... Ik ben het daar eigenlijk niet mee eens. Ik snap dat het heel vervelend is voor een heleboel mensen... als er joden, joden wordt geroepen. Uh, dit gaat over de Ajax-supporters zelf die dat roepen. Mm -hmm. uh, dat zijn vaak hele jonge mensen... en uh, die amper weten wat er in de Tweede Wereldoorlog is gebeurd. Dus die hebben daar toch een andere uh, duiding uh, bij. Als ze Zij, dat noemen Zij noemen het een geuzennaam. Zij uh, noemen het een geuzennaam. Ik snap dat uh, mensen van de oudere generatie daar soms last van hebben. Er zijn ook weer weer een heleboel joodse supporters van Ajax die daar weer geen last van hebben. Dus uh, ik vind zelf uh, om daar de club mee te straffen, uh, daarmee voorkom je niet dat uh, bijvoorbeeld de supporters van de tegenpartij die ook in het stadion kunnen zitten, kunnen dat ook gaan uh, zingen, gaan roepen. Dan wie gaat dan uitmaken of dat Ajax-supporters zijn of niet? Uh, dus uh, je lokt eigenlijk uit dat de tegenstanders joden joden gaan roepen, zodat Ajax drie punten minder krijgt. Nou, oh, je, zie je ook ziet ook al meteen. Oh, dat allerlei rechtszaken uh, in het verschiet. Ja. Dat had ik helemaal nog niet bedacht. Oh, ik meteen als oud-rechter denk van nou, je zou zo'n zaak maar krijgen. Dan ja. moeten we gaan bewijzen uh, ja, of iemand een Ajax-supporter was of Of niet. iemand zich vermomd heeft als Ajax-supporter. Dat krijgen uh, we dan ook uh, nog. Ja. En, uh, nou ja, de, de, de, maar u zegt wel in het begin van uw betoog iets, iets misschien merkwaardigs. U zegt die jonge mensen weten misschien helemaal niet eens meer wat oorlog is. Dat verbaast me. Ik dacht dat iedereen in Nederland nog steeds wel heel goed wist... wat de Tweede Wereldoorlog... Oh, helemaal niet. Helemaal niet. Um, er zijn zoveel mensen die... De Tweede Wereldoorlog is um, voor uh, mensen die 15, 20 zijn... en in een voetbalstadion staan. Iets wat ze um, hopelijk van huis uit uh, iets over hebben gehoord. Maar school. Hooguit, hooguit op school... Nou. Um, ja, het hangt er heel erg vanaf wat voor school je bent, uh, hoe de leraren daarmee omgaan. Maar het is echt iets uit geschiedenisboekjes. Het is zoals uh, mensen van uh, mijn generatie misschien over Napoleon. En uh, ja, dat soort tijden spreken. Zo echt, ja, er zijn ook vreselijke dingen gebeurd toen, maar het is lang geleden. En uh, ik denk. je valt dus echt... niet makkelijk tegen op te treden, zegt ze. Ja, hij. dat zeg ik. En. en... Ik snap dat Uri Coronel in zijn tijd als Ajax-bestuurder... van alles heeft geprobeerd om dit tegen te gaan. is allemaal niet gelukt. Ik denk dat je soms in het leven je moet neerleggen... bij dingen die vervelend zijn. Want het is niet prettig om een stadion Joden, Joden... Geldt dit overigens worden... wat u betreft ook voor oerwoudgeluiden? Als er zwarte spelers op het veld staan? Ik denk dat, dat, uh, dat je moet proberen mensen te overtuigen dat niet te doen. Maar ik denk dat als het uh, gebeurt... Ja, dat, dat, uh, om dan, uh, want we hebben het nu over het uh, in mindering brengen van uh, wedstrijdpunten ja. voor een club. Ik denk dat dat niet uh, de juiste methode is. En als u dan aan mij gaat vragen, uh, wat is dan wel de juiste methode? Moet ik het antwoord schuldig blijven? En dat moet iedereen, want het probleem is niet opgelost. Maar dit is niet nee. in mijn gevoel uh, de juiste oplossing. Nee. Ik denk ook niet dat dat daardoor dus verdwijnt, dat probleem. Nog, uh, nog iets wat on, uh, de gemoederen bezighoudt, dat is. Is dat, uh, dat inmiddels beruchte dinertje wat plaats heeft gevonden... ten huize van uh, Midden-Oosten deskundige Bertus Hendriks... Uh, dat wordt nu in de, in de zaak Geert Wilders wordt dat, uh, tot, uh, tot, uh, uh, ja, tot op het bord eigenlijk... Er uh, <laughs> uh, wordt ook gesproken uh, wat ze hebben. Nou, nog net niet, uh. maar wel uh, wat en hoe. En in ieder geval zoveel is zeker. hier bij de Amsterdamse gerechtshof. De, de rechter Tom Schalke uh, was aanwezig. Bert Hendriks, uh, Bertus Hendricks zelf ook, want die was de gastheer. En Arabist Hans Jansen ook. En Hans Jansen beweert dat Schalke hem heeft geprobeerd uh, te beïnvloeden... in de zaak uh, Wilders... En uh, Schalken, vandaag nog net nog, heeft dat weer ontkend. Hij zegt, ik heb alleen maar geprobeerd, ik wilde hem alleen maar informeren... en inzicht geven in de redenen van het Hof om Wilders te laten vervolgen. Dus hij heeft wel degelijk, ja. hij heeft wel degelijk iets gezegd. Ja. of dat nou beïnvloeden is of niet. Hoe, u bent ook oud-rechter, Ja, ik jurist. vind het uh, heel onverstandig van Tom Schalken... om in die periode, zeker omdat hij zelf in die combinatie... in het gerechtshof zat die aan het Openbaar Ministerie heeft opgedragen... je moet Wilders vervolgen... Mm -hmm. Um, de je er dus zelf bij betrokken. En dan komt iemand die de week daarop, geloof ik... als getuige uh, op moet treden. Klopt. Dan moet je niet zelf over die zaak gaan beginnen. En dat heeft hij wel gedaan. En hij zegt, ik wou hem inzicht geven waarom het hof dat. Hij had daar niet over moeten beginnen. Mm -hmm. En um, ik vind overigens dat uh, Hans Jansen... Uh, als hij zegt, ja, God, deze Tom Schalken wilde mij weer permanent beïnvloeden of zo. Hij had natuurlijk ook kunnen zeggen, hé, hey, Tom, hou je mond, of ik stap op, of wat dan ook. Dat heeft hij ook allemaal niet gedaan. Kent u dit soort dineetjes? Dat u bijvoorbeeld als rechter werd uitgenodigd omdat men probeerde een potje bij u te breken? Of nee, eerlijk gezegd niet. Maar, uh, of ons... u dat probeerde bij anderen? Nee, maar ons werd wel als rechters uh, met de paplepel ingegoten... dat je neutraal moet zijn, dat je onafhankelijk moet zijn... dat je je niet in dit soort situaties moet begeven. Dus Tom Schalken had, als hij al naar dat dinertje had moeten gaan... had daar nooit zelf over moeten beginnen. Nee, duidelijk. Goed, uh, wij gaan praten over uw boek. Luisteraars kunnen, kunnen reageren via onze website. Daar is een gastenboek, Radiokunstof.nl. Alles wat u te vragen heeft aan Boris Dietrich... Ik doe het nu, want binnenkort zit hij weer in het vliegtuig... en dan zit hij weer in New York. En dan krijgt hij voorlopig helemaal geen kans meer daartoe. Overigens houden wij u ook op, het, op de hoogte van het Radio 1-journaal... van het nieuws rond onderwijs, bezuinigingen straks, uh, nieuws uit Den Haag. En uh, we gaan ook nog even naar de arena straks... waar natuurlijk uh, ja, uh, muziek is en voetbal is uh, vanwege Japan, de Japanherdenking. Boris Dietrich, jurist en oud-politicus, woonachtig in New York... waar u werkt voor de mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch. U schreef een uh, literaire thriller getiteld Moord en Brand. Het verhaal van een vooraanstaand politicus... die op een dag vermoord wordt gevonden in, in de kelder van het parlementsgebouw. Uh, op gruwelijke wijze uh, vermoord. Uh, dit is de start van een zeer spannend verhaal... waarin nog meer slachtoffers vallen... en waarin bepaald niet en passant in beeld wordt gebracht... hoe de hazen lopen in Den Haag Heeft u nog getwijfeld of u uw voormalige Haagse toneel... Uh, als toneel moest gebruiken voor een spannende thriller? Nee, daar heb ik niet over getwijfeld. Ik dacht, ha lekker, dat gaan we eens doen. En u kan ik uh, alles opschrijven. Uh, ja, en zeker omdat het fictie is. Je verzint natuurlijk een heleboel. Zij dat je wel geïnspireerd bent soms door de werkelijkheid. Maar nee, ik heb dat heel doelbewust gedaan. En het is een wereld die ik goed ken en uh, waarin heel veel gebeurt... En ik moet zeggen dat ik uh, al heel lang met een plan rondliep om een thriller te schrijven over iets wat zich uh, in Den Haag afspeelt. Waarom maar... eigenlijk? Waarom is dat zo'n dankbaar toneel? Um, nou ja, het is een, een wereld waar heel veel gebeurt, waar, waar de macht uh, samenkomt waar veel achter de schermen gebeurt wat mensen over het algemeen niet weten. De um, achterkamertjes. De achterkamertjes, ja. En um, nou ja, daar uh, in de politiek intriges natuurlijk aan de orde van de dag. Um, maar niet alleen in de politiek, ook uh, in de relatie tot journalisten, tot ambtenaren, uh, tot de geheime dienst, uh, nou, het koningshuis. Uh, dus er. er is Alles alles schijpt in elkaar. Alles in elkaar. En soms wordt het wel de kaastolp genoemd. En ik heb geprobeerd via een spannend verhaal... Ja, daar toch wat inzicht in te geven. Wat mij dan nieuwsgierig maakt is... wat is de prikkel om die achterkamertjes of die kaastolp... van binnen te willen laten zien? Er zijn een heleboel politici die verlaten dat toneel... en die doen de deur dicht. Ja. En die deur blijft dan ook gewoon ja. dicht. Maar bij u... Er iets om het toch te gebruiken. Ja, nou, dat heeft er misschien mee te maken dat ik dus al veel langer een thriller wilde schrijven. Daar ook mee begonnen was. Had al wat uh, allerlei aantekeningen. Een soort uh, plot uh, was ik mee bezig. Er zou toen ook een Kamerlid worden vermoord. En wie heeft het gedaan en zo. Maar toen werd Pim Fortuyn vermoord. En uh, ja, de werkelijkheid in Nederland was zo rauw en zo gruwelijk. Uh, en daarna hebben we een periode gehad waarin politici werden bedreigd. Ik zelf ja. ook. Uh, dus eigenlijk elke, elke animo om daar een, een, een, uh, een fictief verhaal over te schrijven... was helemaal verdwenen, want de werkelijkheid was zo ernstig. En die was veel ernstiger dan u kon verzinnen. Ja, bijna. eigenlijk was ik door de werkelijkheid wel ingehaald. Ja. Uh, en uh, nou ja, daarna ben ik fractievoorzitter geworden. Dan heb je helemaal geen tijd om te schrijven. En nu woon ik alweer vier jaar in New York. En dan kijk ik terug op zo'n periode, een hele woelige periode... Ja. in de Nederlandse politiek. En ja, toen begon het toch weer te crisiëren. Want u heeft wel duidelijk een afslag genomen dat het niet per se een politieke moord hoeft te zijn. Het wordt, het wordt wel gespeculeerd, maar u bent wel weggegaan van de werkelijkheid waar u een tijdje dus zelf in zat. Een werkelijkheid die we overigens nog steeds eigenlijk wel kennen, want mensen als Geert Wilders en, en, en anderen worden ook nog steeds bedreigd. Ja. Nee, dat, dat klopt. En dat, was, dat is doelbewust? Dat is doelbewust, ja. Maar hoewel, ik moet wel bijzeggen dat het verhaal... Dat is eigenlijk heel interessant. Ik, dit is mijn eerste fictieboek. Uh, dat Terwijl ik achter mijn laptop zat op mijn balkon in New York... en dan keek ik zo uit op Manhattan... en zat Gaat Dat hij ons een beetje jaloers zitten precies, maken. Precies, heerlijk. Ik zie die dat het ook gebeurt. Man. Ja. ja, lekker. Maar uh, dan werkte ik mijn aantekeningen uit die ik overal gemaakt had... Ja. En wat zo bijzonder was in dit geval is eigenlijk dat die karakters die ik zelf verzonnen had, die begonnen een eigen leven te leiden. Want ik had dan had ik in mijn aantekening staan, nou gaat meneer X doet dat en mevrouw Y doet dat. Maar dat deden ze dan helemaal niet terwijl ik die aantekeningen Ze luisteren niet naar u. Nee, ze begonnen zelf dingen te doen. En, Zoals en, wat? Wat voor dingen? ze kregen een relatie met elkaar. Dat had ik helemaal niet gepland. Het uh, is en... altijd wel lekker hoor, is zo'n zo nou, thriller. Maar ik, precies. En het, Dat het, het voelde is ook wel seks. heel erg uh, lekker, inderdaad. Maar dus op een gegeven moment voelde ik mezelf een soort penvoerder. Terwijl de karakters het verhaal overnamen. En er zijn een aantal dingen uh, in het verhaal die ja, het klinkt raar, maar die ik niet zelf bedacht heb... maar die de karakters uh, zijn gaan doen. En ik vond het heel mooi, dus ik heb het opgeschreven. U kreeg vleugels, en dat is natuurlijk wat ja. een schrijver wil. Het was zo'n fantastisch gevoel. Volgens mij heet dat inspiratie. Maar dat je, ik heb lachend uh, achter mijn computer uh, gezeten <lacht> op dat balkon... en ik dacht wel eens als de overburen kijken... dan denk ze: wat is dat voor een zonderlinge man? Dat was, die was toch die, zijn... die serieuze man van Human Rights ja, Watch? precies, <lacht> en die zit daar in zijn eentje <lacht> achter een computer te, te lachen. Ja. Maar het was heerlijk om te doen... En ja. Dat daardoor heeft het verhaal ook bepaalde wendingen gekregen... Ja, die spontaan zijn ontstaan. Wij gaan, wij gaan hier zo over verder. We gaan even naar Den Haag. Daar is van alles in, uh, aan de hand in het onderwijs. Massa-bril is de plekken. Dat klopt. Ik ben op het ministerie van Onderwijs waar de staatssecretaris en de minister net tekst en uitleg hebben gegeven waarom zij een bepaald aantal maatregelen hebben genomen. Misschien even handig om te melden om welke maatregelen het gaat. Het gaat om het uitstel van twee bezuinigingen, twee gevoelige bezuinigingen binnen het onderwijs. Ten eerste de langstudeerders, de boete voor studenten en onderwijsinstellingen als ze te lang aan het studeren zijn. Die wordt met een ja uitgesteld. Hetzelfde geldt voor de maatregelen op het passend onderwijs. Dat gaat om kinderen die extra hulp nodig hebben uh, op school omdat ze ziek zijn of wat dan ook. Ook die maatregel, een hele gevoelige maatregel, wordt uitgesteld. Let wel, van uitstel zeggen de bewindspersonen, komt geen afstel... maar het wordt een jaar later ingevoerd... zodat uh, er wat meer tijd is voor onderwijsinstellingen uh, om uh, alles te regelen... en voor studenten ook om alles te regelen. Zo juist uh, sprak ik de staatssecretaris en de minister... en zij vertellen om de beurt waarom zij nou dit uh, hebben gedaan vandaag dat is omdat voor passend onderwijs de koers goed is... Uh, maar in ogen uh, van velen uh, in het onderwijsveld, maar ook in de kamers... Uh, het tempo van de bezuiniging uh, iets te hoog is. Uh, nou, het is belangrijk dat je draagvlak hebt, ook in de beide kamers. Uh, en dat heeft ertoe geleid uh, dat ik besloten heb om uh, uh, het tempo uh, uh, wat te vertragen... Uh, een jaartje later starten we. Dat geeft wat meer ruimte en we doen het iets geleidelijker. En daarmee hoop ik ook gewoon voldoende draagvlak ook hier in het parlement te hebben. Om uh, wetten in dit land uh, te maken moet je een meerderheid halen in beide uh, uh, kamers van de Staten-Generaal. Uh, wij hopen, we hebben gekeken naar de, naar de geluiden die uit de, uit de Tweede en Eerste Kamer zijn uh, gekomen. Uh, wij willen zekerstellen dat de maatregel daadwerkelijk doorgaat omdat we de investeringen die daaruit voortkomen ook echt uh, nodig vinden voor het hoger onderwijs in Nederland. Daarom hebben wij proberen aan te sluiten bij ingediende amendementen en dat leidt ertoe dat wij inderdaad per september van dit jaar invoeren maar het eerste jaar met een tarief van 0 euro. Ja, dat is een technische uitwerking, maar dat komt er dus op neer dat die boete een jaar later uh, ingevoerd gaat worden. Je hoorde de beide bewindspersonen zeggen van ja, die meerderheid uh, in de beide parlementen, dat kan een probleem zijn. Dat geldt zeker voor de uh, toekomstig nieuwe Eerste Kamer. Dat dreigt uh, de, de PVV samen met CDA en de VVD geen meerderheid te hebben. Eén zeteltje verschil, zo lijkt het nu, maar dat moet allemaal nog gezien worden. Daarom is de SGP zo belangrijk. En de SGP heeft deze twee bezuinigingen eigenlijk, zou je kunnen zeggen, geregeld... Die hebben gezegd, we willen best akkoord gaan, maar wel met een uh, uitstelmogelijkheid... zodat iedereen en alles uh, zich er beter op kan voorbereiden. Nou, het kabinet en de coalitie heeft dus geluisterd naar de SGP. Daarmee is dus wel uitstel van die maatregelen, maar krijgen ze het wel van elkaar... dat uiteindelijk deze maatregelen uh, toch uh, uitgevoerd gaan worden. Marcel. Marcel Bril, Radio 1 Journaal in Den Haag. Dit item ging volgens mij over het begrip voldoende draagvlak en dat was er niet, en dat moet er wel komen. En de, dus dat moet het komend jaar geregeld worden. Boris Dietrich heeft heel vaak met dit bijltje gehakt. Diepe, diepe heimwee, als je dit zo hoort. <lacht> Eerlijk gezegd, heimwee naar mijn balkon in New York. Ja, nee, nee, niet met, met die laptop en dat vrije... Precies, dat het, het, het vrije leven, ja. ja. Laten we het daar weer over hebben. Moord en brand, literaire thriller. Uh, uh, u zei zelf al, die geschiedenis van, van, van de moord op de politicus... die doet om, in dit boek die doet ons enigszins denken aan de moord op Fortuin, alhoewel deze man van een totaal andere postuur, karakter enzovoort is. Uh, dus daar bent u wel degelijk bij weggegaan. Maar hoe dwingend was die moord voor het ontwikkelen van deze plot eigenlijk? Uh, niet, niet. Ik, uh, nee, dit is echt een verhaal wat ik uh, totaal verzonnen heb. Uh, maar het, uh, het gaat om een politicus die bedreigd wordt. Uh, ik heb natuurlijk rijkelijk uit mijn eigen ervaringen kunnen putten. Um... In het boek uh, gaat de geheime dienst, de AIVD, een bepaalde rol spelen. Ik ben zelf als fractievoorzitter list, lid geweest van de commissie Stiekem. Uh, dat zijn dan de fractievoorzitters die met het hoofd van de AIVD... Well, zeker regelmaat praten over dreigingsgevaar in Nederland. Uh, dus uh, uit dat soort gesprekken heb ik kunnen putten zonder natuurlijk... Daar kun, uh, ja, ik wou zeggen, daar kunt u ook gewoon uit putten? Daar kan ik uit putten zijn, dat ik natuurlijk niet uh, kan gaan vertellen wat wij daar besproken hebben. Nee. Maar ik kan wel, um, laten we zeggen, situaties die daar enigszins op lijken... kan ik uh, naar voren halen. Ja. ja, dat kan in fictie. Nou heb ik begrepen dat de commissie stiekem... dat daar dan nog weer een subcommissie van is... waar u ook uh, deel aan nam. Is dat dan de commissie stiekem stiekem? Of uh, hoe moet ik me dat voorstellen? Ja, ik weet niet precies uh, waar u op doelt. Maar uh, er waren in Den Haag uh, heel veel commissies... En uh, die commissie stiekem uh, waar ik in heb gezeten... dat was met andere fractievoorzitters. En dat was een vrij groot gezelschap. Uh, en daar, uh, dat was ook in de tijd van de Hofstadgroep en allerlei bedreigingen. Ja. Uh, het is geen geheim dat daarover gesproken werd. Uh, en daar werd dus over gesproken. Ja. Nou is het grappig om te zien hoe in dit boek... Uh, alles door elkaar heen gaat lopen. De, de media, de, de politiek, de politici, de AIVD en het Koningshuis. Het lijkt alsof ze elke avond bijna samen aan tafel zouden zitten. En onderling uh, concties hebben, dingetjes regelen, uh, bepaalde uh, regels uh, aan, de, aan, hè, uh, aan de laarslappen. Aan de laarslappen. Uh, het is een, een, een... Nou ja, het is eigenlijk helemaal geen fijne wereld. Het is, u heeft uh, daar echt <laughs> iets inzichtelijk gemaakt. Ja, ik, ik wil nogmaals benadrukken dat het fictie is, ja. maar... Het is Als u maar... dat nu gewoon aan het begin okay. van elke zin zegt. Ja, nou, ja, volgens mij heb ik het nu genoeg gezegd. Ja. Het is natuurlijk zo dat er inderdaad in Den Haag... Um, ja, uh, mensen, mensen denken in Den Haag dat de politiek een wereld is... de journalistiek een aparte wereld is... de ambtenarij mm -hmm. uh, weer een aparte wereld is... maar er zijn allerlei... Uh, raakvlakken, ja, het grijpt in elkaar in. Mensen zoeken elkaar op. Uh, het is heel belangrijk, We hoorden net in het nieuwsitem om een meerderheid te krijgen. Dan horen we opeens dat de SGP, in, in, in het voorbeeld van het nieuws... in de Eerste Kamer zegt, nou als jullie dit en dat doen... dan willen wij wel dat gaan dan steunen. Dat, dan doen. En dat ja. is allemaal niet in openbare vergaderingen gezegd. Dat, is, dat gaat natuurlijk allemaal tijdens borrels, etentjes. Uh, en achterkamers, in achterkamers per definitie haast in achterkamers. Want dat kan je nauwelijks in het openbaar allemaal gaan bespreken. Maar dat gebeurt dus... Dat is aan de dagelijkse dagelijks kost. kost. Oké, okay, maar hierin bijvoorbeeld in uw boek uh, heeft, uh, om nog maar uh, een voorbeeld te noemen, het Koningshuis ook een hele belangrijke uh, rol. Het, het Koningshuis, uh, ja, u lacht er heel erg Ja, stiekem bij. Ik, ik, Nou, stiekem niet, maar ik denk, als ze maar niet gaat verklappen. Nee, nee, uh, nee, wat, nee, uh, nee, dat weet ik. Dat mag nooit bij een, uh, nee, bij een thriller. Maar het wel is wel zo dat het Koningshuis toch wel uh, zich ja. met dingen bemoeit waarvan volgens mij in de wet staat dat ze zich daar niet mee te bemoeien heeft. Het is zo dat in Nederland in het systeem. Uh, de monarchie absoluut niet alleen een ceremoniële rol uh, vervult. Nee. Uh, in dit geval de koningin, uh, althans in, het, in de huidige situatie, want in mijn boek gaat het over de nabije toekomst. Hè, als prinses Amalia 18 jaar is, dus laten we zeggen, over een dikke tien jaar speelt. Dit dat is natuurlijk af... handig. Dan, zouden, dan ja, kunnen we het ook niet helemaal Precies. Herkennen. Uh, en dat geeft ook wel een beetje een afstand. Maar uh, het is zo dat uh, koningin Beatrix zich wel degelijk met. Uh, de inhoud van uh, beleid uh, bemoeit. Uh -huh. uh, ze heeft natuurlijk elke week al een bespreking met de premier. Uh, en dat gaat echt niet over het weer. Dat gaat over waar gaan we in Nederland naartoe en waar bent u mee bezig, uh, meneer Rutte? En hoe, nou ja, dus uh, daar wordt inhoudelijk over gesproken. En, en in uh, uw boek gaat het, zonder het ook weer te precies te benoemen, maar gaat het toch over een, een partij voor republikeinen... en het voortbestaan van de monarchie. Dat is ja. een heel groot onderwerp waar de koningin... of in dit geval de koning, zich dan zelf uit zou uh, spreken. Ja. En zelf zou proberen een rol in te spelen. Ja. En dat is natuurlijk... En dat is uh, niet ver van de werkelijkheid, zoiets. Nou ja, wat ver van de werkelijkheid is, is dat uh, in mijn boek gaat het over een partij die enorm veel aanhang krijgt. Dat is de Republikeinse Partij. Ja. Die kennen we helemaal niet uh, ja. in Nederland. Uh, wat ik daarmee uh, heb willen aangeven, is dat uh, als je de juiste man of vrouw bent op het juiste moment... en uh, met een goed verhaal hebt en de media mee hebt, dat je ook de bevolking mee kan krijgen. Wat je ook zegt. Ja. En en, uh, dat, ja, dat, dat zou nu misschien de PVV heten. En dat heet in dat geval dan... In, in, in, in mijn boek Moord en Brand heet dat uh, de RP. En uh, ja, het is logisch dat uh, in uh, dat verhaal het Koninklijk Huis zich bedreigd voelt. Want ja, opeens krijgt die republikeinse stroming zo'n aanhang. Wat betekent dat voor het Koninklijk Huis? Ja. ja, en dan uh, ontstaan er allerlei spannende verwikkelingen. Ja, ja er is verkeersinformatie. <laughs> Files op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht. Wij knopen het Lunette 2 kilometer na een ongeluk. Alle rijstroken zijn wel weer open. En door werkzaamheden op de A76 vanuit Heerlen naar België. tussen Spouwbeek en Stijn, 6 kilometer. NTR brengt cultuur. Elke dag. In kunststof praat ik vanavond met oud-politicus Boris Dietrich... die op dit moment in New York woont. We zijn midden in zijn boek Moord en Brand. Daarin is onder andere de monarchie en de rol van het koningshuis... in de, in de, in de landelijke politiek een onderwerp. Maar het is allemaal fictie, het is allemaal fictie, het is allemaal fictie. Ja. Het is allemaal bedacht door Boris Dietrich zelf. Toch zitten er wel een aantal pikante dingetjes in het boek. Dingen waarvan je denkt, ja, het is toch ook eigenlijk een sleutelroman. Je leest dit en je legt daar toch naast de werkelijkheid... of je nou wil of niet... Dan had, dan had u misschien een onderwerp moeten kiezen... dat heel ver van huis was, of van uw bed was. Ja, maar ik vind ook niet erg dat lezers dat, is toch leuk? dat uh, naast de werkelijkheid leggen. Ik kan alleen mijn eigen intenties natuurlijk uh, ja, verklaren. Ja, ja, nou is een van die grapjes die u erin heeft gestopt... Gesto is dat de koningin tegen, tegen het homohuwelijk zou zijn... Dat vond ik toch wel grappig om te lezen. Ja, nou, dat heb ik uh, al eerder gelezen. Hè, in, de, in, de, in de tijd uh, toen het huwelijk, uh, de openstelling van het burgerlijk huwelijk werd uh, besproken. En ik heb daar zelf een hele belangrijke rol in gespeeld. Want u altijd... bent een enorm voorvechter van het homohuwelijk. Ja, even. en ik heb ook uh, samen met een collega, Mieke van den Burg... een motie ingediend. Uh, het kabinet gedwongen dat te doen. En dat weigerde Wim Kok toen. Ja. Nou, toen uiteindelijk bij de kabinetsformatie uh, kunnen regelen... dat het in het regeerakkoord kwam... Uh, en daarmee um, in een regeerakkoord, ja, daar heeft het staatshoofd niks over te zeggen. Dat is een afspraak tussen in dat geval drie partijen, de Paarse partijen, En um, de ministers die bij zo'n regeerakkoord worden aangezocht, die moeten verklaren, dit gaan we uitvoeren. Dus daarmee um, een, een belangrijke hobbel genomen. En in die tijd zijn er allerlei perspublicaties geweest dat uh, de koningin een uh, adoptie door homoparen en het openstellen van het huwelijk niet zag zitten. Verbaast u dat eigenlijk? Nou, ik heb daar zelf nooit met de koningin over gesproken, maar verbaasde uh, verbaast me dat ik dat las. Nee, het, uh, ik weet dat uh, het staatshoofd opvattingen heeft en die ook in gesprekken met ministers uh, naar voren brengt. En dan is het natuurlijk hoe sterk sta je als minister in je schoenen... als de koningin zou zeggen, ik wil dit niet. Of je daar dan in meegaat of dat je zegt, ja, sorry... maar uh, wij doen het wel zo, want we vinden dat belangrijk. U vindt dat belangrijk, maar u vindt het ook belangrijk... Om, het, het is ook een heel persoonlijk uh, onderwerp. Hè? Persoon, uw persoonlijk leven en politiek komt hierin heel erg samen. Voelt u zich dan ook enigszins uh, gepasseerd... als u uh, in die wetenschap leeft dat de koningin daar niet zoveel voor voelt? Nee, want euh, ik heb het bij de kabinetsformatie weten te regelen. Tom de Graaf was toen de fractievoorzitter. Die heeft daarover onderhandeld. En wij hebben dat in het regeerakkoord gekregen. Dus euh, ik vond dat eigenlijk wel prima. Dat was de, de uiting van de meerderheid van de Tweede Kamer... kwam in dat regeerakkoord terecht. En het dat de koningin en andere opvatting erop nahoudt... is dan helemaal niet meer van nee, belang? dat is niet meer van belang. Daar houdt u uw hoofd ook geheel cool in. Nou, het is een hele spannende periode geweest. Ik heb, ik heb daar natuurlijk uh, maanden van mijn politieke leven aan gewerkt... om dit mogelijk te ja. maken. En uh, met name wat mij vanuit die periode zo uh, bijstaat... is niet eens zozeer wat de opvatting van de koningin zou zijn. Ik heb nooit met haar over gesproken, dus mm -hmm. ik kan dat niet eens zelf bevestigen. Maar is dat Wim Kok als premier en staatssecretaris Schmid... toen zeiden, ja hoor eens even, je hebt nou wel een meerderheid weten te krijgen... maar dan zijn we het enige land in de wereld en de rest van de wereld... zal zeggen dat we gek zijn gekke henkie, en dat willen we niet. Dus daarom voeren we de motie die de Kamer had aanvaard niet uit. En ik vind het, dat doet me nog steeds uh, genoegen... Dat, er zijn nu al tien andere landen in de wereld waar het huwelijk is opengesteld. Ik kom net uit Australië, waar ik in het parlement heb mogen spreken... over de openstelling van het huwelijk. Daar ligt daar een wetsvoorstel. In Slovenië heeft de regering het voorgesteld. In Nepal is de regering daarmee bezig. En allemaal kijken ze naar de Nederlandse wet. Behalve in de stad der steden New York, waar u woont... Ja. Want u bent getrouwd, maar u mag daar... Nou ja, het, het is niet erkend. Het is niet erkend. Overigens in Washington D.C. kan je wel, wel trouwen. Ja. Alleen wordt het dan weer niet erkend door de andere... Maar dat is toch raar dan... in New York... Dat moet toch wel een hele grote uitdaging voor u zijn om ja, daar nog eens wat in te gaan. Precies, en daar ben ik ook lekker aan het wringen en ah. wrikken. Ja, ik, ik, ik, vorige week nog in Washington geweest, hierover gesproken, op het State Department. Dus dat laten we zeker niet los. Nee, want, dat want is een deel is van dan, mijn missie. Ja, want, want, want hoe is dat dan? Bijvoorbeeld als u een officiële bijeenkomst heeft. Uh, mag u uw man dan niet meenemen? Ja, die mag ik wel meenemen. Maar als het gaat over immigratie bijvoorbeeld... Hè, waar de federale overheid een ja. rol speelt... dan uh, moet ik het nog steeds uh, aanvinken dat ik single ben. Geldt overigens ook voor uh, een uh, heteropaar wat samenleeft... Uh, dan ben je ook echt uh, single, single. Ook officieel. als je een geregistreerd partnerschap ja. hebt... ben je toch single ja. voor de Amerikaanse wetgeving. En is, is de rebel in u dan zo groot dat u de... Wel aanvingt single, maar de achterzet. Maar ik heb wel uh, al uh, vanaf weet ik veel, 1982, een partner. Een mannelijke partner? Nou, dat of? zet ik niet inderdaad in de, in de immigratiepapieren. Maar ik praat wel expres bij officiële gelegenheden... over my husband en I. En dan is het vaak... Ik heb het vaak eens overdreven, maar een paar keer meegemaakt... dat iemand mij corrigeerde met zo'n beetje meewarige glimlach. You mean your wife? En zei ik, no, my husband. En dan was het even stil en dan zei ik express natuurlijk van: kan je hier niet trouwen dan uh, in dit land? En zei ze zegt nee, nee. Ik zeg: goh, in zoveel Europese landen wel en in Zuid-Afrika ook. Ja. Jullie zijn nog wat achter. En dat vinden Amerikanen helemaal niet leuk... als je zegt dat ze wat achterlopen bij de rest van de wereld. En zo bent u als man met een missie bent u steeds maar bezig... Ja. om te zorgen dat het homohuwelijk straks in New York ook een punt is. Dat ja. dat gaat lukken, daar twijfel ik dan weer helemaal geen moment aan. U hebt namelijk als enige politicus uh, vier initiatiefwetten... door de Eerste en Tweede Kamer geloodst en voor elkaar gekregen. Ik zal uh, onze luisteraars daar nog eens aan herinneren. De anti anti-stalkingswet, het spreekrecht voor slachtoffers... opheffing van verjaar, verjaringstermijn bij moord en de vaste boekenprijs. Dat zijn alle vier... Uh, wetten die u erdoor heeft gekregen. En die heeft u ook een plek gegeven in, in uw boek. U bent een klein monumentje voor uzelf aan het <laughs> Nou, Het is zo dat de is weduwe... Is dat van... of vond u dat u toch de geschiedenisboeken? boekent? Nee, omdat ik het belangrijk vind. Mensen lachen er altijd een beetje om. Maar bijvoorbeeld dat spreekrecht voor slachtoffers in de rechtszaal... in dit geval voor de nabestaanden... dacht ik van ja, verdorie. Uh, de weduwe van het Kamerlid wat vermoord is... Uh, op een gegeven moment uh, nou ja, is hij in een rechtszaal... waar iemand dan terecht staat... Ja. En uh, ja, ik heb haar... Toen dacht ik ook van ja, nou dat ze over, ook. over de kinderen die nou, hun vertelt vader ze wat, missen. De, precies wat de impact van de moord op het gezinsleven is. En uh, ik heb inderdaad toen ik die wet schreef... met de Vereniging Ouders van een Vermoord Kind... Uh, een en ander maal gesproken en allerlei vreselijke verhalen gehoord. Ik heb het zelf natuurlijk als rechter meegemaakt... dat wij het woord niet konden geven aan nabestaanden... omdat dat niet door de wetgever geregeld was. Dus ja, als ik dan zelf een boek schrijven waar dit allemaal uh, dan, een rol speelt, dan ja. krijgt het ook een ja. plaats. Ja. Is dit ook de dierbaarste wet die u en nu uitpikt uh, in, in, in deze serie van vier? Uh, uh, nou, de anti-stalkingswet uh, is ook voor mij ook heel belangrijk. En dat is, heeft ook wel weer met het boek te maken. Zeker. Op een gegeven moment, toen ik uh, in ongeveer 2000 in New York ook was... Uh, namens de Tweede Kamer liep ik daar stage. Toen heb ik een afspraak gemaakt met de hoofdofficier van justitie... die uh, werkte aan stalkingszaken en aan uh, zedenzaken. En dat was een mevrouw Linda Versteen. En ik kom bij haar binnen. Ik wist helemaal niks van haar af... behalve dat zij zich met stalking bezighield. Ik was die wet aanschrijven, dus ik dacht met haar moet ik praten. En toen zag ik opeens aan de muren van uh, de Kamer allemaal affiches van Linda Versteen met boeken, ook in het Nederlands vertaald. Uh, ik had nog nooit van haar gehoord, maar zij, en sindsdien natuurlijk wel, is een van de bestseller auteurs in Amerika. En zij verwerkt haar eigen ervaringen als hoofdofficier van justitie en alle erge zaken die ze meemaakt in haar boeken. En uh, ik kwam dus binnen om over stalking te praten. Maar we gingen toen praten. Ik was toen dus met dat boek bezig. Um, en we gingen over het schrijven van thrillers praten. En dat was zo inspirerend voor mij. Want wat stak u daar dan op? Wat was dan... Hoe je, um, als het ware, de rauwe werkelijkheid in je beroep hoe je die kan ontvluchten door daar literatuur van te maken... door daar iets te creëren, je eigen fantasie erop los te laten... maar natuurlijk toch geïnspireerd door de dagelijkse werkelijkheid. En dat is eigenlijk wat ik bij Human Rights word, waar ik heel zwaar werk doe, waar sommige van mijn collega's vermoord zijn... waar ik mensen spreek die eh, dan de gevangenis in belanden... Eh, soms jarenlang, omdat ze zijn wie ze zijn... Um, dat doet pijn. Uh, mm. Dat is pijnlijk. Um, nou ja, ik ontmoet allerlei politici in mijn uh, werk. Uh, die, uh, nou ja, totaal niet van plan zijn om mensenrechten schendingen te stoppen. Nogmaals, dat, dat zijn dingen die maar echt aangrijpen. En voor mij bleek ook het schrijven van dit boek een soort ontsnappingsroute te zijn. Dat ik. Bijna de... therapeutisch. Ja, absoluut. Ja, dat uh, dingen die echt. Uh, nou ja, een collega van uh, Human Rightswatch die vermoord is in Tsjetsjenië waar dan allemaal verhalen van uh, zijn van zaten daar de Russen misschien achter en wordt er wel een proces gevoerd. En noem de maar op. Allemaal dat soort dingen. En dan is het toch wel heerlijk om een boek te schrijven en even weg te zijn uit die rauwe werkelijkheid. Want, uh, want dit boek gaat uh, als we even een laagje dieper uh, gaan gaat vooral over bedreigingen en angst. Ja. En, dat, en dat dat zo'n onzeker uh, gevoel teweegbrengt dat je eigenlijk bijna niet meer normaal kunt functioneren. Ja. En dat heb ik nou weer zelf aan de lijve ondervonden. Ik heb dus een tijd, en dat kan ik nu wel vertellen, het is lang geleden... in dat tijd heb ik daar nooit over willen praten. Maar ik, ik ben bedreigd geweest. Ik heb lijfwachten gehad. Ik heb een politiehuisje voor mijn deur gehad. Uh, iedereen werd gecontroleerd die bij mij naar binnen ging. Mijn man voelde zich uh, niet meer op zijn gemak uh, op straat. Nou, uh, allemaal... Wat deed dat met u, uh... Wat deze dat... hele kermis? Nou, deze hele kermis. Eh, op een gegeven moment liep ik op straat, ging ik naar de bakker... met een lijfwacht voor me en eentje achter me... En ik dacht, dit is echt abnormaal. Ik ga gewoon een brood kopen. En, uh, nou ja. en toen dacht ik, stel je voor dat ik nou neergeschoten word... dan uh, blijft mijn man, met wie ik niet getrouwd was op dat moment... gewoon met niks achter. Ik dacht, wij moeten echt onze situatie regelen. En we zijn in 2006 getrouwd. En, dus dat uh, is een direct gevolg. Ja, dat was dus eigenlijk niet uit romantische overwegingen. Want, Jammer, hè, eigenlijk. Ja, maar wij waren niet van die mensen... die het huwelijk in onze situatie belangrijk vonden. Mm. Ik heb me daarvoor ingesteld. Gezet voor andere mensen, niet voor onszelf. Maar we zijn toen getrouwd en dat voelde toch wel lekker, dacht ik. van, ha, die mensen die mij bedreigen, euh, ja, die euh, beantwoord ik door een huwelijk aan te gaan. Dus dat, ja, maar. Maar is het, ook, is het ook een bijdrage geweest tot uw vertrek uiteindelijk uit de politiek? Want toen u wegging, toen was u 50... en toen zei hij, toen heeft u heel vaak gezegd, ik ga weg. Uh, ik, ik heb besloten vanaf nu eigenlijk alleen nog maar leuke dingen te doen. Ja, dus dat, dan klinkt daar toch iets in van... wat ik tot nu toe heb gedaan is wel een gevecht geweest... Maar leuk is anders. Nou, ik heb een fantastische tijd in de politiek gehad over het algemeen. Um, ik was vijftig geworden, zat al twaalf en een half jaar in de Kamer. En het idee om weer een keer een campagne te voeren en weer vier jaar... dacht ik van, ja, als ik nog iets anders wil in mijn leven... iets waar ik echt voor, me, voor kan inzetten... en in de politiek ben je voor een belangrijk deel van de tijd... met allerlei andere dingen bezig en niets wat ik altijd prettig vond de wet te schrijven en echt inhoudelijke dingen. Mm. Ik dacht, ja, dan moet ik dat nu doen, anders ben ik te oud en mis ik de boot. En wat wil ik graag? En, en dat wij wilden... bleek een goed gevoel te zijn, want u had eigenlijk... En dat heb ik gevolgd. In no time had u natuurlijk een baan die, die ja, u op het lijf geschreven Precies. Is. En ja. wonen in New York, dat was een droom voor ons allebei. En uh, ja, ik heb mijn gevoel gevolgd en dat uh, heeft heel goed uitgepakt. We gaan even naar de arena in Amsterdam, want u weet ongetwijfeld ook dat daar uh, van alles aan de hand is. En dat is uh, bedoeld om geld in te zamelen voor de hulpverlening en de zorg aan duizenden geëvacueerden in Japan. En het Radio 1 Journaal is daar de hele dag bij. Roel Pauw, goedenavond. Even live op de zender, baby. Ja, je bent er al hoor. Je zit al live op de zender. Roel... Oh. Ja, Iedereen begint mee te zingen hier. Ja, ik hoor het. Ga naar aanstekers de lucht in. Ja, ik moet me even een klein beetje terugtrekken, want de toppers die zijn nu in, op vol vermogen bezig. Ja. Zo, is dit beter? Ja, nee, je bent heel verstaanbaar. Ik hoor We Are The World Goed. of uh, denk ik dat alleen maar? Wat zeg je? Hoor ik We Are The World ook nog op de achtergrond of denk ik nee, dat alleen maar? Nee, dat is helemaal juist. Nee, dat is helemaal juist. Hoe dit is, is, uh, hoe is het daar? De vond het benefit. Ja, dit is de afsluiting van het Benefietconcert, verzorgd door de toppers. Uh, voor degenen die nu pas hebben ingeschakeld, kan ik zeggen dat ze een, uh, een koor van geisha's hebben gemist. Een Japanse percussiegroep. Jan Smit, Nick en Simon en nog zo'n paar artiesten, maar uh, nog net op tijd voor de toppers. Hoeveel mensen zijn er eigenlijk gekomen, Roel, vanavond? Uh, er zijn 34.000 kaartjes verkocht volgens de organisatie van de Arena. En daar zijn ze niet ontevreden mee... omdat uh, het allemaal op redelijk korte termijn moest worden georganiseerd. Ja. Ik denk dat ze nog niet allemaal binnen zijn. De laatste telling was 24.000, 25 25.000 mensen. Maar er zijn ook behoorlijk wat kaartjes via sponsors uh, weggezet. Dat ging dan met, uh, met honderden tegelijk soms. En het is even de vraag of al die mensen die bij zo'n kaartje hoorden... ook daadwerkelijk zijn komen opdraven. Wat ja... Uh, 5 euro is dan ook weer niks als je niet komt, snap je? Nee, nee precies. Het was een heel laag toegangsbedrag. Straks wordt er ook nog gevoetbald. En, uh, en die wedstrijd uh, die wordt weer live verslagen in het programma na ons. Althans, dan, uh, dan zit je ook weer in de uitzending. Dankjewel, Roel. Ja, we zaten nog net niet hier open de aansteken. Is, is, staat dat u aan, meneer Dietrich, uh, dit soort uh, festiviteit... om geld in te zamelen voor de slachtoffers van Japan? Um, eerlijk gezegd, in de situatie van Japan wat minder. Omdat ik het gevoel heb, maar misschien zit ik er helemaal naast... dat men over het algemeen in Japan dat zelf uh, aan kan. Um, vrij sterke economie, goed ontwikkeld... Um, het zou, um... En dat wordt nu juist de hele tijd dan ontkend in, in allerlei berichten. Althans, wij worden nu gevoed met de verhalen. Ja, maar dat is misschien dat ook al om het stadion meer vol te krijgen, dat weet ik niet. Uh, als het een, een bijvoorbeeld zo'n. Afrikaans land is waar, waar niks is en dan ook nog eens door zo'n vreselijk land wordt. Ja, dan kan ik me dat heel goed voorstellen. Mm -hmm. Dan zou ik er misschien zelf ook gaan zitten. Ik zou in dit geval, hoe erg het ook is wat daar gebeurd is, zou ik niet in het stadion uh, naar allerlei zangers uit Volendam gaan luisteren. Nee, dat is heel duidelijk. Ehm, uh... Dit, dit boek, uh, waarin ik natuurlijk de plot niet, niet helemaal kan uh, bespreken... waarin ik wel kan zeggen dat het vrij opmerkelijk is... voor een literaire thriller... dat halverwege het boek al duidelijk is wie de dader is. Dat is heel raar voor een hoedernet. Dus daarmee lapt uh, u ook weer alle regels van ja, de moordernet Lekker, lekker ja. aan de laars. U dacht, ik ben een jurist, ik doe het dus even helemaal anders. Precies. <laughs> uh, maar in dit boek... Uh, nou ja, dan, dan krijgen we toch een, een kijkje achter de schermen... Van van de politiek, maar ook van, van de journalistiek, uh, van het Koningshuis. Maar één uh, figuur blijft volgens mij vier overeind in, in uw verhaal. Want hij krijgt een zaal die naar hem vernoemd wordt. <laughs> en dat is Ernst hirsch Barlin. Ja. En dat is niet zonder reden dat u dat gedaan heeft, want niets is zonder reden in nee, dit boek. Oh, oh, vooral eens over nagedacht. Ja, Ik uh, heb Ernst hirsch Barlin meegemaakt als minister van Justitie... Ja. Um, en met name de tweede keer, want toen zat ik zelf in de Kamer. En ik vond dat hij een hele goede, integere... Minister van Justitie was. En ik heb hem zeer gewaardeerd. En ik vind uh, de manier waarop het CDA hem heeft uh, behandeld. in de uh, tamelijk recente discussies over uh, regeringsdeelname. vind ik uh, onfatsoenlijk. En, onfatsoenlijk behandeld? Ja, ik vind, uh, ja, deze man heeft zoveel voor het CDA betekend. en dan krijgt hij één minuut spreektijd. op zo'n congres en hij wordt eigenlijk weggezet. Uh, als een lastpak, want men wil regeren. Ik vind dat uh, het geldt. Trouwens, niet alleen voor hem, want ook andere Corriveëren, zoals Hanni van Leeuwen bijvoorbeeld. Is ook niet naar geluisterd. Maar goed, ik vind uh, hij was een goede minister van Justitie. Dus ik heb hem beloond. Met in mijn eigen, boek met een eigen met zaal een eigen in het, zaal. het ministerie van Veiligheid. Nou, en dan belonen wij hem nog een keer, <lacht> vanwege uw boek. Met, met weer die, die minuut die hij sprak. Een onderdrukte emotie tijdens dat uh, beruchte, mogen we wel zeggen, CDA-congres. Wij horen, niet thuis, wij horen niet thuis in een politiek verbond met de PVV, met Wilders. Want dat is het gedoogakkoord. En hoeveel mooie woorden er ook in die akkoorden te vinden zijn. Woorden die ik soms herken. Er staan ook dingen aan die geen problemen aanpakken, maar mensen. Die bijdragen aan verdere verdeeldheid aan ons land. Aan gewenning, aan een manier van omgaan met medeburgers. Waaraan we niet moeten willen wennen. En daarom zal ik mijn stem geven aan de resoluties die zich daartegen uitspreken. En ik zal tegen de resolutie van het partijbestuur stemmen die deze invloed van beelders op het regeringsbeleid mogelijk maakt. Doe dit de mensen in ons land niet aan, doe dit onze partij niet aan, doe dit ons land niet aan. Het was een uh, zeer gedenkwaardige minuut tijdens uh, dat CDA-congres. Uh, Ernstje uh, uh, ja, sprak. eigenlijk zei hij in een paar woorden wat meer CDA's... maar in ieder geval meer mensen in Nederland uh, dachten. En ik, denk ook, ik heb het vermoeden dat u dat ook meevoelde. Ja, ik heb, uh, ik heb zelfs mee zitten kijken vanuit New York uh, op de computer... En uh, ik vond dat inderdaad gedenkwaardige uh, woorden die hij sprak. Je hoort ook inderdaad die emotie, uh, die een beetje een bibber in zijn stem mm -hmm. en dat maakt het extra uh, gedragen. Ik, ik was het ook heel erg met hem eens. En een derde, geloof ik, van de partij was het ook met hem eens. Zag u ook de reacties, de gezichtsuitdrukkingen achter de tafel op het moment dat Barlin sprak? Herinner, uh, nou, ik, herinner, heb herinner, naar, ik heb, heb dan naar dan uh, uh, die live uitzending gekeken. Uh, nou, eerlijk gezegd, kan ik me dat niet uh, herinneren. Ik vond in ieder geval dat uh, zoveel mensen. die in de geschiedenis van die partij zo'n belangrijke rol hebben gespeeld. Uh, hun mening telden niet. En euh, nou ja, goed, dat is het goed recht natuurlijk van een partij, maar euh, ja, nogmaals uh, terugkomend op mijn boek, ik heb hem hoog zitten en ik dacht, jij krijgt van mij een zaal. Ja, nee, u heeft hem hoog zitten, maar het is ook omdat ik onderhuids wel degelijk een soort commentaar in dit, in dit boek in dit verhaal proefde over de manier waarop wij in Nederland met uh, moslims omgaan, uh, misschien met Marokkanen omgaan. De hoofdpersoon in uw boek, uh, dat, de man van de veiligheidsdienst, hè, uh, hij vertelt als het ware het verhaal waar, we, waar wij in meegaan, is een smetteloze, slimme, ambitieuze uh, man met Marokkaanse ouders. Geboren in Nederland, overigens. Maar wel eentje die steeds weer uit moet leggen dat er niks met hem aan de hand is en hoe dat toch zo kan. en ja. nou, Tot hij er dood ziek van wordt. Er zit wel degelijk een moraal in dit boek. Ja, nou ja, ik heb het doel bewust uh, hem als hoofdpersoon uh, genomen. Um, een ook een beetje, Ja, ook een beetje het normale verwachtingspatroon uh, wat mensen hebben uh, te doorbreken. En uh, om het helemaal gecompliceerd te maken, heb ik zijn moeder ook nog Joods uh, laten zijn. Dus zij is gelukkig hij... niet homoseksueel dan ook nog. Nee, hoe, hoe, moet ik eerlijk zeggen dat ik op een gegeven moment dacht, terwijl ik aan het schrijven was, uh, la, we gaan hem ook nog eens homo maken. Oh, of maar dat, transgender. Maar dat wou hij helemaal niet. Hm. Want uh, nee, nogmaals, hij werd verliefd op die vrouw in het boek. En uh, ja, dat heeft hij allemaal zelf uh, vergleich. Gedaan. Maar uh, hij is dus ook nog Joods. En uh, dat is wat ik merk. In Nederland uh, snapt men dat niet, dat Marokkanen ook nog Joods kunnen zijn. Terwijl dat bijvoorbeeld in een land als Israël natuurlijk heel gewoon is... Okay. waar heel veel uh, Marokkaanse Joden wonen. Um, dus ik heb hem expres uh, zodanig uh, opgebouwd... dat hij niet aan verwachtingspatronen voldoet. Juist. Dat vond ik wel belangrijk voor deze hoofdpersoon. Ja, en dus is, uh, daarmee is dit boek niet alleen uh, een spannend boek, een, een, een thriller geworden. Het is ook een, een sleutelroman geworden... waarin we heel veel over Boris Dietrich eigenlijk lezen. En het is en passant ook een boek geworden... waarin u wel degelijk een aantal uh, ja, politieke... Denkbeelden uitdraagt zonder dat u daarmee uh, steeds op een aanbeeld staat. Ja, dat is waar. En, ja, ja, <laughs> ja. Nou, dat was het. het ja, ja, uh, nee, nee. Maar dat heb ik geprobeerd in een spannend verhaal uh, in een maatschappelijke omdat, omdat context. Te ja, praten, maar omdat de, de politicus in u eigenlijk uh, nooit zwijgt. Ja, uh, dat, is, dat klopt. Uh, ja, je hebt uh, opvattingen over de samenleving. En ik vind het belangrijk om uh, een thriller te schrijven die ertoe doet, die ook ja, in een bepaalde maatschappelijke context uh, staat. Het is te overdreven om te zeggen, ik wil uh, ja, mens, dat mensen iets leren of zo. Dat niet, maar um, het, ja, je kan namelijk een heel makkelijk moordverhaal schrijven. Maar ik vond het juist belangrijk om, uh, nou ja, om het een, een bepaald maatschappelijk gewicht te geven. Ja, ja En zit dat dan wel eens in de weg bij de verbeelding? De werkelijkheid en ook de werkelijkheid waar u zo lang in heeft rondgelopen? Ja, in die zin dat ik uh, merkte dat ik, uh, toen ik het af had... en het weer opnieuw begon te lezen en zo... heel veel aan het uitleggen was van hoe werkt dit en hoe werkt dat. Nou, dat, dat uh, heb ik allemaal geschrapt, omdat het verhaal natuurlijk zwong. Uh, het en het is al bijna krijgen. 400 pagina's, geloof ik. Het is over de 400 pagina's. Ja, 413 pagina's, pagina's ja. Ja. ja. Nou, ik vind dat uh, de lezer waarvoor zijn geld moet krijgen. Met <laughs> uh, die vaste boekenprijzen, zo... <laughs> Ja, overigens die geldt u. Maar voor één jaar. Ja, ja, en daarna ja. wordt hij losgelaten. Ja, ja, ja. Maar eh, uiteindelijk denk ik, u houdt van schrijven. U zit graag op dat balkon in New York. Is het zo dat u, dat u eigenlijk nog eens overweegt... om een verhaal te schrijven waarin... want, want al deze thema's zitten in uw eigen leven. Mm -hmm of u dat verhaal nog een keer gaat schrijven in nou, een roman ja. of in, op een andere manier? Nou, wat, wat ik merk uh, is, ik geef heel veel lezingen, uh, toespraken in Amerika zelf... Uh, dat men daar weer heel erg uh, geïnteresseerd is in uh, andere aspecten van mijn leven... die uh, relevant zijn voor mijn werk of voor mijn... Ik noem het mijn coming out, de openstelling van natuurlijk, allemaal dat soort dingen. Uw achtergrond, uw ouders. Precies. Uh... Dus ik sluit helemaal niet uit dat ik op een gegeven moment weer de pen oppak en uh, ga schrijven. En dat het misschien uh, maar dan voor een Amerikaans publiek. Uh, dat het die kant op gaat. Waarom voor een Amerikaans publiek? Omdat ik in Amerika woon en daar heel veel uh, uh, aandacht eigenlijk is. Uh, alleen, uh, ik, ja, ik, ik schrijf in het Nederlands. Dus ik dacht van, nou, misschien een volgende boek schrijf ik misschien in het Engels. Uh, voor een Amerikaans publiek. Maar u sluit ons nu een klein beetje buiten. Terwijl wij u ook allemaal een beetje. Nou, een beetje. Uh, jaren hebben tegen u aangekeken. Ja, nou, dat is misschien goed om. Ik vind om dat niet tegen, heel sympathiek. <laughs> tegen oh, andere <laughs> mensen aan te kijken. Nee, maar, uh, God, mensen kunnen in Nederland ook natuurlijk. In Engels oh, in het Engels wel lezen. Tuurlijk. Ja. Ja. ja, want het is namelijk. Want ik denk. Maar dat is een inschatting, dus corrigeer me als het niet klopt... maar dat u iets moet, misschien zou moeten overwinnen voor uzelf... om gewoon uw verhaal te vertellen, wat machtig interessant is. Ja, nou, het is veel makkelijker inderdaad om uh, een romanfiguur te nemen... en ja. daar natuurlijk veel van jezelf in te leggen. Maar uh, dan ben je zo lekker vrij om gewoon mensen op te bouwen uit het niets... en die gaan een eigen leven leiden, een eigen rol spelen. Als je over jezelf uh, gaat schrijven, dan ben je weer zo met jezelf bezig. Terwijl ik het juist zo'n fantastische ervaring vond. Nogmaals, dat die figuren. Om, om los leergingen. te zingen van die werkelijkheid. Ja, absoluut. Maar is het alleen omdat u dan zo met uzelf bezig bent? Of omdat u zelf ook wel voelt van. Nou, er zijn bepaalde deuren. Die moet ik misschien even helemaal niet openzetten voor het publiek? Ik bedoel, dat hou ik. Liever. Nou ja, ik, ik hou van mijn eigen privacy. Dus er zijn uh, bepaalde aspecten van mijn leven waar ik. Uh, ik Ben niet voor niks door D66 praat. natuurlijk. Dat u dat ook goed bewaakt, bedoel ik. Ja, maar zelfs uh, niet-D66ers houden van privacy. Zeker als het over nee, Leven gaat natuurlijk. Ja, je hoeft niet alles uh, openbaar te maken. Nee. En, uh, nee. Nee. Dus ik, ik hou wel van een bepaalde uh, vrijheid waarin ik de buitenwereld niet door laat ringen. En, uh... Ja. Nou, u bent gewoon op de goede weg, kunnen wij stellen. En dan hopen we dan maar dat het boek er toch uh, komt ooit. Ik, ik zou het wel willen lezen. Ja, nou, ik, eerder nog een deel 2 en vervolg op dit boek. Hè, want het loopt op een bepaalde manier af, maar het kan zo weer... Uh, uh, Opgepakt worden. worden. Ja, heel slim. Open einde. U moet iets zetten op uw tegel. Oh, dat ja. je hoort bij dit programma. U heeft daar 26 seconden voor. Dan vertel ik namelijk dat hierna... Uh, twee dingen komt. Onder andere met de Duitse journaliste Annette Bierschel. Die schrijft een boek, of die heeft dat geschreven over wat de Duitse vrouwen zo aantrekkelijk vinden aan een Nederlandse man. Fascinerend onderwerp. Wat komt er op u tegen? Ik ga het in het Engels doen. En uh, ik hoop dat dat ook mag van jullie. En het heet The future is not in front of us, it's inside of us. Dank meneer Dietrich, dit was aflevering 2200. 61. Morgen ontvangen wij Paul de Leeuw. Tot dan. Radio 1. Kenstof. NTR brengt cultuur. Elke dag. Europees voetbal op Radio 1. Morgen om half negen de kwartfinales van de Europa League.